Docateertstra met het NOS journaal. Malaysia Airlines werkt aan een voorschot. De voorschotregeling betekent nog niet dat de luchtvaartmaatschappij erkent aansprakelijk te zijn voor de ramp. Dat zegt het advocatenkantoor dat de maatschappij in Nederland vertegenwoordigt. Eerder keerde Malaysia Airlines 5000 dollar per getroffenen uit als tegemoetkoming in de kosten die nabestaanden maken. Dat bedrag staat volgens de advocaat los van de regeling die nu in de maak is. De onderzoeksraad voor veiligheid kan het voorlopige rapport over de vliegramp met de MA17 niet op tijd leveren. Volgens de regels van de internationale burgerluchtvaartorganisatie moet zo'n rapport er binnen een maand zijn. Maar dat lukt niet, onder meer doordat het team ter plekke te weinig onderzoek kon doen. Het onderzoek door de onderzoeksraad voor veiligheid is een van de drie onderzoeken naar de oorzaak van de vliegramp. Het ebola-virus heeft voor het eerst een slachtoffer geëist in Azië. Een man in Saoedi-Arabië is aan de ziekte bezweken. Hij was kort geleden teruggekeerd van een zakenreis naar Sierra Leone. Daar, in West-Afrika, zijn door ebola al honderden mensen overleden. In Genève is de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bijeen... om nieuwe maatregelen te bespreken vanwege de ebola-uitbraak. Een van de vragen die beantwoord moet worden is... of de uitbraak tot internationale noodsituatie wordt bestempeld. Dat is nog niet eerder gebeurd bij ebola. Het aantal valse brandmeldingen loopt fors terug. Door een nieuwe aanpak van de brandweer in Zuid-Holland waren er in de eerste vijf maanden van dit jaar 390 valse meldingen. Twee jaar geleden waren dat er nog 950. Via voorlichting maakt het korps mensen duidelijk hoe een valse melding kan worden voorkomen. Bijvoorbeeld door het verplaatsen van een brandmelder. Tot nu toe probeert alleen de brandweer in Zuid-Holland het aantal valse meldingen terug te dringen. Het weer nog toenemende bewolking en op steeds meer plaatsen regent het. In Groningen is dat pas vanavond. Het is 20 graden in Zeeland tot 25 in Groningen. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Gooi Meer en Muiden 5 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nooddorp 3 kilometer. Daar is een taxibusje een wiel verloren waardoor de rechterrijstrook dicht is. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen Ippenburg en Delft 3 kilometer. Verderop tussen Delft en de afrit Berkel en Roderijs 6 kilometer door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er overigens wel weer vrij. En dan nog eentje op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij Rozenburg 2 kilometer.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de muziekboulevard. Ik like us better when we makes it to play. yeah yeah yeah. The only time we really talk is when I... been watching you A-la-la-la-la-long a la la la long Long, long, long, long Come on a la la FM met een hoofdletter Z van Zon Z Zandvoort en Zomerhit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 www.zfmzandvoort.nl Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear Best. The list goes on. If you just say the words I'll up and run. Oh, to you. Oh, you. Yeah. Oh, I'd do Oh, to you. Oh, I'd evito. Give me one good reason why I should never make a change.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 Golden Grand Piano, My met een hoofdletter Z Van Zon, Zee, Zandvoort en Zofrit. I'm uh -huh. up your feelings